De wil er Frans KLM die aandeelhouders 20% extra bieden... ...bovenop de prijs die ze hebben betaald voor het aandeel. In Doetinchem heeft een vrouw vannacht een agent gebeten. Ze had ruzie gekregen en toen een vriend van de vrouw zich ermee bemoeide... ...werd hij gearresteerd. De vrouw werd daar zo kwaad over dat ze een agent sloeg. Toen ze ook werd opgepakt beet ze een agent in zijn arm. Die agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.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 Bijzonder. Goedemiddag. We zijn er tot zes uur met een grote variëteit aan sporten. Veldrijden bijvoorbeeld in Rome. De vrouwen komen daar in actie. Gio in Rome, daar is het lente op de Hippodromo Capanelle, 14 graden. Het wordt morgen zelfs nog warmer, 16 graden. Maar Janne Vos is ontketend bij de vrouwen, daar is de wedstrijd bijna afgelopen. Nog precies één rondje, haar voorsprong op Catherine Compton, 16 seconden. De rest rijdt op meer dan een minuut. Verder op de tweede dag van het NK-sprint in Groningen, dat verder gaat zonder Annette Gerritsen. Ze heeft last van een virus, waar ze al wekenlang... Kant en voor haar is het internationale seizoen daardoor voorbij. Er is een reactie. Verder het NK Shortweek in Amsterdam. We zijn bij de basketbaltopper tussen Den Bosch en Nijmegen. Die wedstrijd gaat om 4 uur beginnen. En vanaf half vier zijn we bij de Masters in Leiden. En we kijken dit uur vooruit naar andere tijden sport. De uitzending van vanavond van postbode tot dartsmiljonair. Over Raymond van Barneveld. De Bengels in 1985 en Manic Monday. De finish in Rome is in zicht voor de regenboogtrui. Gio. Ze zijn inderdaad eh, nog een half rondje een beetje verwijderd van de finish hier. Marjane Vos aan de leiding met nog twee rondjes te rijden. Is er vandoor gegaan bij Catherine Compton. Dat is de leidster in de stand om de wereldbeker. Nou die leiding die kan haar ook niet meer ontgaan. Want ze heeft zoveel voorsprong op de rest dat zij eh, ongetwijfeld dit jaar de winnares wordt van die wereldbeker. Maar dan zal het Marianne Vos verder ook niet om te doen zijn. Ze is pas laat ingestapt. Vlak voor de kerst kwam ze terug in het circuit, in het veldrijcircuit. En toen ging ze meedoen met de wereldbekerwedstrijd in name. Daar werd ze derde in Heusden, Zolder in België. Daar werd ze op tweede kerstdag won ze meteen die wedstrijd. En ja daarna is het alleen maar beter en beter gegaan met Marianne Vos. Afgelopen donderdag ook nog even winnares in Surhuisterveen in Friesland. Een kleine wedstrijd tussen aanhalingstekens, maar de tegenstand was daar ook niet echt geweldig. Daar won Vos zelfs met twee minuten voorsprong op de nummer twee. En daar waren de omstandigheden zwaar, zoals de meeste wedstrijden dit seizoen zwaar zijn geweest. Veel modder hebben we gezien in het veld rijden. Hele zware wedstrijden betekent ook dat veel renners toch wel wat ziekte hebben opgelopen. Griepverschijnselen hebben. Dat zullen we straks ook mogelijk merken bij de mannen. Sven Nijs is er al even uit geweest met de griep. Kevin Pauwels heeft wat last van verkoudheid. En zo hakt dat seizoen er stevig in bij met name de mannen. Maar Janne Vos heeft daar weinig last van gehad. Ze zei wel afgelopen donderdag dat het wel verschrikkelijk zwaar was geweest. Die dagen in de blubber. En als je dan kijkt in Rome op die paardenbaan. Waar het dus 14 graden is. Het is gewoon lente daar. Het zonnetje schijnt. Daar uh, zie je dat het ineens een heel ander soort veldrijden is geworden voor de vrouwen. Want uh, ze rijden bijna het hele parcours. Er hoeft nauwelijks uh, gelopen te worden op die uh, drafbaan. Natuurlijk is het lastig. De bandjes uh, teruggebracht. De druk daarin tot uh, 2 bar. Dat is niet veel. Je hebt natuurlijk wel weerstand in dat zand. Met name op het gras. Maar het is heel anders dan in de modderij. Daar komt Marianne Vos op de weg. Op weg uh, in de richting van de finish Zet nog even aan voor het uh, ultieme sprintje, maar het is een sprintje tegen zichzelf. En je ziet ook de glimlach verschijnen op het gezicht bij de wereldkampioenen. Daar komt ze over de streep als winnares van de wereldbekerwedstrijd in Rome. Dat is alweer een mooie overwinning. En nu op weg naar het Nederlands kampioenschap volgende week in Hilvarenbeek bij Tilburg. Daar zal ze de titel toch in principe moeten kunnen ophalen. gewoon. Hier komt de nummer twee. Catherine komt een voorsprong van Vos al opgelopen tot boven de 15 seconden. Komt dan ook blij natuurlijk, want die verzekert zich van de overwinning in de wereldbeker. Die mag blij zijn, dat is voor haar het maximaal haalbare. Deze twee vrouwen die gaan elkaar tegenkomen op dat wereldkampioenschap... over een paar weken in begin februari in Kentucky in Louisville. Benieuwd wat het daarvoor strijd wordt. Als het dit weer is, als het zo'n snel parcours is... dan is het op zeker Vos. En anders, dan weet je het maar niet... maar dan zou het waarschijnlijk ook weer Vos kunnen worden. Ruim 40 jaar zit hij op de dernie. Gangmaker Joop Zeilaard werd gezien als een van de beste gangmakers... in het wielrennen. Achter de brede rug van Zeilaert behaalden onder andere Gerry Kneteman... Francesco Moser, Johan Museeuw, Mathé Pronk en zijn eigen zoon Michael Zeilaert... de op baan- en wegwedstrijden mooie overwinningen. 69 jaar is Joop inmiddels en gisteren nam hij in Rotterdam afscheid op de Zesdaagse. Verslaggever Walter Tempelman was erbij. Een gedeelte van de tweede ring in de Ahoy was gisteren open. En dat was voor het eerst deze Zesdaagse. Met maar één reden, het afscheid van een gangmaker. Nou, Joop Zeilaert... Joop Seilaert! Zeker weten, of Joop Seilaert! Joop Seilaert! Joop, jij gaat afscheid nemen. Nog één keer klim je op die dernie. Zie je daar dan tegenop, of verheug je je er heel erg op? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik lijkt wel een eienkoker. Want ik ben helemaal over mijn toer eigenlijk een beetje. Want heel de dag zijn ze al bezig, heel de week al. En ik had niet verwacht dat het uh, zo'n hype om mij werd. Ja, ik ben daar wel heel trots op naar wat ik bereikt heb. 1600 overwinningen, 30 keer kampioen. 9 keer Europees. En uh, ja, het is, het is, ik ben heel tevreden. En ik ben eigenlijk een heel blij mens. 42 jaar, begin jaren 70 ben je begonnen. Er zijn ongetwijfeld heel veel hoogtepunten. Misschien dat we de hoogtepunten aan de hand van de renners het beste kunnen benoemen. Met, met wie heb jij lekker gereden? Wie gaf jou zoveel vertrouwen dat dat eigenlijk altijd goed ging? Nou, uh, ten eerste. Praten we praten over Kneterman, jammer dat hij het allemaal niet meer meemaakt. Maar eh, ik werd met heb ik zulke mooie wedstrijden gereden, Europees kampioen, Nederlands kampioen. En die tekende zijn contract niet als hij niet wist dat ik met de Danny met hem zou rijden in dus de zisdaagse. En ja, dan Joop Soetermelk natuurlijk, maar met Kneet dronk ik een rood wijntje na de wedstrijd. Maar met Joop een kopje thee. En daar is niks om, eh, om over te lachen. Maar Joop was natuurlijk een stuk rustiger man als de kneed. Je hebt nu een mooi getrimde baard. Uh, vroeger had je, de kenmerkend uiterlijk, de grote snor, Ook bij de Italianen, hè? En het was zo. Ik had Sportcafé de Gouden Snoor. En ik had natuurlijk een, re een reuze snoor. En dat was in Duitsland was het uh, Joepie de Goldene Snoorbaard... Dan was het in Frankrijk, zei Duglo Lazalle altijd van ik wil de moustache. En in Italië was het, uh, ah, ciao, baffi. Weet je, dat was weer snor in het Italiaans. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, als we zo zitten te praten, dan heb ik het helemaal naar mijn zin wat ik allemaal meegemaakt heb. Het was eigenlijk een afscheidsdag van Joop Zijlaert. Smiddags al begonnen met een vaarttocht over de Rotterdamse wateren met vrienden, prominenten en sponsors van Joop Zijlaert. En s'avonds begon het avondprogramma in Ahoy op de zesdaagse eerste onderdeel. En achter Joop Zijlaert. gaat natuurlijk de bloedverwantrijder Michael Zeilaard Een dernie-koers waarin de kleinzoon van Joop, Michael Zijlaert, achter zijn opa reed. Onderdeel 2 was eigenlijk een gewone normale Denny-koers. Nog één keer voor het Echi. Joop Seilaat kroop nog één keer op de Dernie. En onderdeel 3 was de koers met de prominenten. Met Johan Muzil, met Michael Boger, Didi Turau, Mathé Pronk. Ze waren allemaal aanwezig voor het afscheid van Joop Seilaat. Mathé Pronk, dat werelduurrecord. Dat was denk ik heel bijzonder. Ja, dat was uh, zeker heel bijzonder. Het was iets waar ik uh, hard uh, naartoe gewerkt had. En uh, Joop die, uh, die was op dat moment uh, ook in top voor hem. Want uh, we reden daar uh, Joop had daarvoor uh, nog problemen gehad met zijn hart. En het was allemaal een beetje... Uh, zijn gezondheid was wat fragiel op dat moment. Maar uh, die dag stond hij er. Hij reed een paar rondjes en zegt dit is het tempo wat we moeten rijden. En uh, hij is misschien een paar tiende vanaf gebleven. Het was zo'n mooie strakke race. Ongelooflijk, heel knap. Ik denk als je vraagt aan Job Zeilnaart waar heb je ooit de traps gereden, dan gaat hij zeker zeggen de wedstrijd in Meulenbeke. Daar hebben we bijna een uur aan ander stuk aan een kleine 80 per uur gereden. Dus die wedstrijd vergeet ik ook nooit meer. Ik had die dag super binnen. 80 per uur. Uh, ik zag het duidelijk 80 per uur. En, uh, ik denk als je die vraag stelt dat je op Zijlert, waar heb je ooit de traps gereden? Dan had het in de wedstrijd in de zijn. Het mooie is dat je bij hem echt gewoon blind kan vertrouwen. Dus uh, Hij wil ook geen renner hebben die, die wat roept. Je, je roept eigenlijk maar één ding en dat is als je kapot zit, dan roep je ho. En voor de rest mag je niks tegen hem zeggen. Heb jij wel eens Hoog gezegd tegen hem dan? Ah, ik heb met trainen hoog gezegd. Dat, uh, op ons trainingsrondje, dat reed je naar Schoonhoven, dat was een weg van 15 kilometer. En dan kwam er de stadsbus naast rijden. En dat vond hij dan leuk dat wij met die opgevoerde Zundap... Zo, zo hard mogelijk langs de st stadbus konden blijven rijden. Nou, dan schreeuwde ik echt op mijn moeder, hoor. Maar dat vond hij heel mooi. Hier komt En dan wordt er afgesloten met een extra ereronde. Zoals dat gaat als je afscheid neemt bij een zesdaagse. De renners staan op de baan. De fietsen omhoog, de wielen draaiend. Dat is de erehaag. Die ook gangmaker Joop Zeilaert krijgt. Zijn allerlaatste koers. De Gouden Dernie heeft 12.500 euro opgebracht voor het Sophia Kinderziekenhuis. En nu rijdt Joop Zeilaert in Rotterdam op de Zesdaagse. Op zijn Zesdaagse door de Erehaag heen. Die hem gangmaker afmaakt. Dit was een afscheid. Eh, het leek wel op een schoenmacht gewas. Ik heb nog nooit zoveel televisiecamera. En foto te stellen omeigen gezien. Ik ik 10 centimeter groter dan. Jopie Zeilaerts, ruim 40 jaar zat hij op de Derne reportage was dat van Walter Tempelman. Italiaanse wielrenner Alessandro Ballan mag volgende week het ziekenhuis verlaten. De oud-wereldkampioen kwam op 20 december tijdens een trainingsrit in Spanje hard en val. En hij brak erbij een rib en zijn linker dijbeen op twee plaatsen. Hij liep ook nog een geperforeerde long op. En zijn milt moest worden verwijderd. Nu mag hij dus het ziekenhuis verlaten. En Alberto Contador richt zich het komend seizoen op de Ronde van Frankrijk. De Spanjaard moest de editie van 2012 wegens een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Hij won vorig jaar wel de Ronde van Spanje. Of Contador de Vuelta dit jaar ook rijdt, is nog niet zeker. Twee jaar geleden... Reed hij zowel de Giro als de Tour al werd hij vanwege zijn schorsing later uit de uitslagen geschrapt. Robin Williams, de opvolger van Candy, heet Different. Het is negen minuten voor half drie. Vandaag is dus de tweede dag van het NK-sprint op de baan van Karringen in Groningen. En Annette Gerritsen komt daar niet meer in actie. De schaarster die gisteren teleurstellend presteerde... legt uit waarom ze in Groningen vandaag niet meer aan de start verschijnt. Nou ja, omdat uh, gisteren, uh, ja, was gewoon geen goede dag natuurlijk. En uh, omdat ik gewoon, uh, ja, ik heb echt ook het gevoel dat mijn lichaam... Uh, aangeeft dat het ook echt eventjes uh, rust nodig heeft en uh, eerst alles even op een rijtje moet krijgen voordat ik uh, een, uh, een topprestatie kan leveren. Zeg maar. en uh, Ik heb nog wel over gedacht om dan de 500 meter te schaatsen en te kijken of ik daar dan voor de World Cup plek kan gaan. Maar ja, dan moet je je afvragen van oké, okay, nou, dan rij ik misschien een paar keer een 500 meter en dan blijf ik de hele tijd op mijn tenen lopen en...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 Maar dan uh, is dat één keer zo'n opleving. En daarna zegt mijn maar, lichaam we meteen weer van nou, uh, ga nu maar weer eventjes uh, rustig aan doen. Ja, Het seizoen is pas boom voorbij. Het seizoen was eigenlijk nooit begonnen voor jou. Hè? Hoe, hoe, hoe hard komt dat aan? Uh, nou, gisteren na de duizend was het wel even, ja, was het wel even zwaar. En uh, ja nu, uh, nu komt ook best wel veel in één keer ook op me af. Omdat het ook... Uh, ja, tuurlijk heb je, hou je er in je achterhoofd rekening mee, maar je wil er gewoon niet aan. Want je traint zo hard voor, voor, voor je doelen en voor, uh, voor je wedstrijden. En tuurlijk heb je wel te maken met tegenslag, maar dat, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. En heel vaak kan je kan je dan wel uh, ja, de knop omzetten en op naar het volgende gaan. En nu uh, ja, is het uh, best wel een gevecht geweest dat het nu, kan ik even rustig ademhalen en uh, alles... Uh, ja, een beetje de onrust ook die ik in mijn hoofd heb natuurlijk. Maar heb je die onrust ook de afgelopen maanden gehad? Want toen had je ook tijd om even adem te halen. Ja, maar ook niet echt, want uh, na het NK was duidelijk hoe ik het voorstel. Nou, dat was gewoon niet goed. En dan weet je al van, oké, okay, krap twee maandjes is het NK sprint. Dus je bent constant met een tijdsdruk in je hoofd en dan weet je... Ook gewoon, dit is, dat is het moment van de waarheid, daar moet ik staan. Dus eigenlijk op adem kom je nooit helemaal. En helemaal als je voelt dat het zo langzaam vooruit gaat... heb je helemaal zoiets van... Oké, okay, blijf rustig, blijf rustig en hou vertrouwen. En als het dan beter gaat, dan, grijp je, dan klamp je je daar helemaal aan vast. En, um, maar elke keer toch weer een terugval. Dan, ja, dat zet je wel aan het denken en dat, dat, dat maakt je niet rustiger in je hoofd. Zeg maar. En hoe ga jij nu zorgen dat je voor volgend seizoen, het Olympische seizoen, voor april, waar je die voorbereiding wil starten, wel op adem bent gekomen? En dat je van dat virus af bent, van al die ongemakken? Um... Ja, dat weet ik. Dat, ja, de, de route weet ik nog niet, want ik had echt uh, tot en met zondagavond uh, eigenlijk de planning in mijn hoofd. En ook met Jack heb ik verder daarna... Ik heb nog helemaal niet gesproken in het wat-als-scenario, omdat ik... Ja, dat, daar wilde ik gewoon niet aan denken. En uh, ik had ook zoiets van, als dat het geval is, dan deal ik er op, op dat moment wel mee. En dan kijk ik wel wat dan het beste voor mij is. En uh, nou ja, Jack is nu natuurlijk gewoon druk met de andere rijders. En dat is... Uh, uh, dat moet hij gewoon eerst afmaken. En vanavond ga ik rustig met hem zitten. En dan uh, gaan we voor mij de planning uh, bekijken. Nu ben je nog in de buurt van, van de ijsbaan van Kardingen. Um, maar geen tweede dag dus voor jou. Wat ga je doen vandaag? Ga je nog wel kijken of wat doe je? Nou, ik, uh, ik ga um, wel kijken. Maar niet op de ijsbaan. Ik ga gewoon op de, op de televisie kijken. Daar kun je nog wel aanzien. Ja, ik wil mijn ploeggenootjes uh, mentaal uh, bijstaan. En uh, ja, ik... Uh... Ik, ik schakel dan gewoon even mijn eigen gevoel uit en ik, ik leef me gewoon in voor de ploeg. En uh, ik hoop dat zij het supergoed doen. En uh, ja, ik hoop dat ik van hun ke resultaten kan genieten. En uh, hopelijk uh, staan zij er dan voor mij. En dat jij snel beter wordt? Zeker weten ja. Annette Gererts is in gesprek met verslaggever Steven Dalenbouw. Het gaat daar straks om drie uur van start in Groningen, de tweede dag van het NK Sprint. En Inter was in de Serie A hard bezig aan een mooie opmars... maar die is vandaag zojuist tot stand gekomen bij Odinese... want Inter verloor met 3-0. Het is inmiddels bijna geen nieuws meer... maar Wesley Zijder zat opnieuw niet bij de selectie van Inter. partner can't you see the music is just starting night is calling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 In Lent, bij Nijmegen, heeft een man een kleine handgranaat in een glas cola gestopt. Hij wilde hem zo schoonmaken, omdat het explosief verroest was. Zijn familieleden vertrouwden het niet en belden uit voorzorg de politie. De EOD heeft het explosief gisteravond meteen tot ontploffing gebracht... samen met drie andere granaten die de man had gevonden. En in Doetinchem heeft een vrouw vannacht een agent gebeten. Ze had ruzie gekregen. Toen een vriend van de vrouw zich ermee ging bemoeien, werd hij gearresteerd. De vrouw werd daar zo kwaad over dat ze de agent in zijn arm beet. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Tennisser Andy Murray heeft zijn eerste toernooi zeggen van 2013 al binnen. De Britse tennisser was in de finale van het ATP toernooi van Brisbane te sterk voor de Bulgaar Dimitrov. Zo meteen vanaf drie uur zijn we bij het schaatsen in Groningen. De tweede dag van het 1K sprint en om drie uur ook de wereldbeker veldrijden voor mannen in Rome. En we gaan zo meteen vooruitkijken naar de uitzending van vanavond van andere tijden sport. Van postbode tot dartsmiljonair. James Blunt uit 2007 en 1973. Het darts is deze week niet van de tv af te slaan. Michael van Gerwen stond in de spannende finale van het WK... en daar werd massaal naar gekeken. En ondertussen is in Friendly Green het lakeside-toernooi... van de concurrerende bond begonnen. Het darten is immens populair in Nederland. En de doorbraak van de sport hebben we maar aan één man te danken... Raymond van Barneveld met drie darts voor de wereldtitel. Triple 20. Hij Triple hoort 20. Hem. Twee pijlen! Twee darts voor dubbel 8. Dubbel 8. Oh. Nog eentje! Ja! Jij is ja. Raymond van Barneveld is wereldkampioen! Ongelooflijk! Ja. Ik ga 76 daar en voordat ik triple 20 de belach gaat gooien, ben ik postbode. En met mijn laatste pijl uh, zit die de belach erin. En ik ben wereldkampioen darts, bekende Nederlander. En ik ben full prof darts. Op dat moment ben dat nog niet realiseren, maar dat gebeurde dus wel. Van postbode tot darts, miljonair. Het ging snel met Barney. Zijn verhaal staat centraal in de eerste aflevering van een nieuwe serie van het tv-programma Andere Tijden Sport. En de maker van die aflevering is John Appel, bekend van onder meer de André Hazes documentaire Zij Gelooft in Mij. En hij is nu bij ons te gast. John, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ben je op dat idee gekomen? Uh, niet mijn eigen idee, uh, aangereikt door een uh, fanatiek uh, darter die meende dat dit voor Andere Tijden Sport in het winterseizoen een uh, uitgelezen kans zou zijn. En een 180 en 501, dat wist je allemaal wel wat het was? Jawel, jawel. Nee, ik, uh, ik kijk veel sport. Ja, die aflevering draait niet alleen om van Barneveld trouwens... maar ook om de eerste Nederlandse deelnemer aan het Lakeside-toernooi. En dat is niet van Barneveld. Nee, dat is Bert Vlaardingenbroek. Een, uh, on, een onbekende grootheid, zou ik willen zeggen. Maar hij was wel de pionier van voor Nederlandse darten... de eerste die naar de embassy ging. Uh, aanvankelijk een beetje als kanonnenvoer om een aantal buitenlanders op het toernooi neer te zetten. Maar hij heeft toch wel de weg voor uh, Raymond van Barneveld uh, geëffend. Ja, maar, maar waarom heb je gekozen ook voor hem erbij, voor en Broek? Uh, hij is een haagenees en uh, van Barneveld is hagenees. En de, de grote dartsporters die komen uh, aanvankelijk uit Den Haag... Uh, wat een beetje de bakermat van, uh, van het darten is geworden, gebleken te zijn. Hij was ook een collega van, uh, van Barneveld... Bij de PTT? Bij de PTT. Geen postbode, maar courier, Maar ze kwamen elkaar tegen en hebben een paar keer tegen elkaar ge gespeeld. Ze speelden ook in de lokale cafécompetitie tegen elkaar, of met elkaar. Dus ze kennen elkaar van, van zeg maar, de, de oorsprong van hun beide uh, nou ja, opmars naar het grote podium. Die is begonnen in Haagse cafés. En kostte het veel moeite om Bert Vlaningenbroek te vinden, om over te halen? Uh, ja, Enige moeite wel, want hij is bescheiden. Uh, vindt zichzelf, uh, nou, niet mislukt is niet het woord... maar vindt dat hij misschien meer had kunnen behalen dan hij gehaald heeft. Voelt zich niet de grote kampioen die uh, bijvoorbeeld van Bardeveld geworden is. Uh, en is zeker niet een, uh, een media geil iemand. Dus, uh, hij stond niet te springen om, om gefilmd te worden. Waarom is het met hem niet gelukt? Uh, ja. Hij zegt zelf dat hij uh, de, de killersmentaliteit mist. Hij was tevreden met een tweede plek of een derde plek. Of meedoen vond hij ook mooi. Uh, winnen was voor hem, ook al is hij zesvoudig Nederlands kampioen, maar winnen was voor hem niet het, het ultieme. En Van Bardeveld is iemand voor wie eigenlijk verliezen het meest ultiem vernederende is. Dus het laatste wat hij wil is verliezen. En ja, daar word je misschien groot kampioen mee als je niet wilt verliezen. Bert Vladingenbroek dus. Hij heeft uiteindelijk vier keer meegedaan. Uh, hij werd ook vier keer in de eerste ronde uitgeschakeld. Toch werd hij herkend op straat, zo vertelde hij aan jou. Ja, toen kom je thuis. en uh, Iedereen was toen al uh, verrast of blij dat je er staat alleen al. Dus iedereen was, uh, ah, je hebt goed gegooid en uh, het ging goed. Uh, ik werkte toen bij de PTT nog. Dan brak ik pakje weg. Dan kwam je iemand tegen, een vreemdeling. Hey, ik zag je op tv. Ik zei, oh, uh, Goed gedaan, klasse. Ja, dat was wel leuk. Ja, waarom, even terug naar Den Haag. Waarom leefde die dartspoort daar zo? Uh, historisch gezien heeft het te maken met het feit dat Den Haag... als eerste besneeuwde beelden van BBC kon ontvangen. Toen er net kabel werd geïntroduceerd in Nederland. En Den Haag was het de eerste stad in Nederland waar dat kon. <coughs> Sorry. Uh, daar kregen ze de eerste embassy beelden te zien. Dus zo kwam het... Darts, eigenlijk het eerst van Nederland in Den Haag binnen. En de tweede reden is dat er heel veel uh, uh, Britse arbeiders in Scheveningen en Den Haag werkten. die die sport in die lokale kroegen hebben gebracht. Uh, die combi die heeft Den Haag tot uh, nou ja, de bakenmat van het uh, darter gemaakt. Beide dus afkomstig uit Den Haag, Vladingenbroek en van Barneveld waren er nog meer overeenkomsten. Uh, nou, en, en, en die Peter dus? Ja, nou ja, wel dat natuurlijk ook. Uh, Vladimir was een talent. Was. Want zesvoudig Nederlands kampioen worden is geen teken van, van zwakte. Uh, hij miste misschien net het ultieme talent om door te breken, maar eigenlijk op, zeg maar, qua, qua dat niveau stonden ze allebei op een hoog niveau. En hoe keek hij aan tegen de opkomst van Barney? Uh, hij zag dat iemand kwam die beter was dan hij en hij accepteerde dat. Dat is misschien weer die zwakte geweest. Ja, zonder enige jaloezie of zonder enige spijt. Had ik er maar gestaan? Nee, hij accepteerde dat. En hij zag dat Van Barneveld iets in zich had wat hij niet had. Uiteindelijk ben je met Van Barneveld terug naar Frimley Green gegaan. Hoe vond jij dat? Ja, ik vond het sowieso mooi om op een plek te komen... die je natuurlijk alleen maar van televisie kent. En dan is het... Het is natuurlijk het center. Op het moment dat je er komt is er niks. Het is een lege zaal. Uh, klaar om een kerstfeest te gaan vieren. Iets heel anders dan darts. Maar goed, om daar met Van Barneveld binnen te komen... die ook weer een tijdje, een tijd lang daar niet geweest is... en die, als het ware, die zaal weer over zich heen voelt komen... dat voel ik dan met hem mee. En ik, uh, dat vond ik erg uh, mooi. Van Barneveld, hij won dus als eerste... een niet-Engels sprekende in Friendly Green. En dat werd trouwens niet door alle spelers gewaardeerd. Zo vertelde hij jou. Ja, kijk, Engels, Engelsen blijven Engels, hè? die geven liever niks af. Hè? Die vonden dat ik was natuurlijk toch een indringer. Ik, een, de eerste niet-Engels sprekende speler die daar dus won. Ja, daar werd toch wel uh, heel, heel apart naar gekeken. Kijk, ik had ook een keerzijde, want de andere kant was natuurlijk... dat ik wel door mijn uh, prestaties uh, een hele nieuwe markt in Nederland open lag. Door middel van het geven van dart, uh, clinics en, en demonstraties. En al die Engelsen... Al die populaire Engels hebben natuurlijk gigantisch veel geld verdiend eh, mede daardoor. Dat was altijd een klein groepje dat wat altijd eh, is blijven zeggen... joh Raymond, mede dankzij jou heb ik gewoon goed geld kunnen verdienen. Maar er was altijd een, een bepaald soort uh, slagspelers die altijd toch in de zin hadden. Ja. Dus uh, ja, dat hou je toch? Ja, die kunnen dat nou eenmaal niet hebben. John Appel, maker van de documentaire. Jij kunt het een beetje uh, inschatten. Hoe kijken de Engelsen nu naar nou? hem? Nou, de Engelsen vinden hem een grootheid hoor. Kijk, hij heeft vier keer de MSI gewonnen. Hij heeft inderdaad het pad geëffend mede... voor het verder professionaliseren van, het, uh, van de sport. Uh, de Barneys Army, hè, de Engelse fans, die, uh, die, die, die schare is nog gigantisch groot... heb ik gezien in Londen tijdens het afgelopen uh, toernooi, WK. Uh, dus voor de Engelsen is Barney echt een uh, grootheid. Inmiddels speelt van Barneveld dus bij de bond En daar, daar kwam hij ver op het WK. werd pas in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaar. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Inmiddels uh, vakantie? Ja, ja. Nou, er is iets tussen gekomen. Ik ben inmiddels nog, uh, nog thuis. Want uh, ik zou naar Amerika gaan. Maar uh, ik had een mooie reis geboekt voor mijn moeder. Met, met Elvis en zo. Uh, trip erin. Maar uh, helaas heeft mijn moeder dat been gebroken. Dus uh, we hebben moeten cancelen vrijdag. Jezus, sterkte, sterkte ja. ermee, sterkte. Ja, dankjewel. dankjewel. Hey, eh, toch even terug naar, naar de, de embassy, ja. Effe, even naar Friendly Green. Ja. Nog een bijzondere plek voor je? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, uh, je kunt je voorstellen wat die plek uh, mij heeft opgeleverd. Uh, een altijd dromen van een, uh, ja, van een profcarrière. En uh, ja, dan kom je daar op een gegeven moment binnen, begin uh, 98. En dan plof je op de elfde, plof je op je knieën. En, uh, ja, op dat moment uh, gaat er een, een carrière voor je voor je beginnen. Uh, natuurlijk fantastisch. Uh, er kwamen natuurlijk ongelooflijk veel dingen op me af. Ja, en uh, op een gegeven moment ook uh, paar tijd om erover na te denken. Dus allemaal mooie sponsors, uh, heel veel demonstratiewerkzaamheden. Ja, ik heb uh, zoveel dingen meegemaakt. Met ook als een van de absolute hoogtepunten een, een vlucht in een F-16... Uh, voor het programma Toppers, uh, gemaakt door Willy Verken. Geweldig. <laughs> ja, het is inmiddels een hele populaire sport, uh, zeker bij op tv. Ja. Hoe, hoe heb jij zelf die opkomst ervaren? Ja, nou goed, ik, ik, uh, ik was in 1995 al uh, een keer finalist. Daar verloor ik van, uh, van Richie Burnett toen. De Nos uh, was daar toen ook al, uh, al bij. En ja, toen, toen dacht ik toch wel, ja, misschien leuk om, om profdarter te worden. Nou, dat, dat lukte me niet. Een hoop bedrijven namen een afwachtende houding aan. En ja, ik raakte een beetje ja, depressief daardoor, weet je. ging niet lekker in mijn vel. Verloor ik verloor wat vaker. Ja, totdat ik het in 1997 een beetje kon loslaten. En in 1998 begon het ineens te vallen. Ja, en ja, ik, ik blijf nog steeds zeggen... Dat het geluk is uh, aan mijn zijde was uh, dat het voetbal natuurlijk stil lag vanwege de winterstop. Het is koud buiten dus mensen blijven toch lekker binnen gaan zetten, natuurlijk gaan kijken. Dan zien ze ineens een Nederlander daar in een finale staan in een compleet Engelse sport. Ja, dus blijft iedereen even geïnteresseerd kijken. Ja, en dat, dat trok natuurlijk massaal, uh, massale kijkcijfers destijds. En, uh, ja, wij zaten daar natuurlijk in Engeland, toen wij na dan terugvlogen naar Nederland. wisten We niet wat we meemaken op Schiphol. Hoe <gacht> vind je het nou dat er in andere tijden sport ook veel aandacht is voor, voor Bert Vlaringenbroek? Ja, vind ik geweldig, want dat verdient Bert. En, en Bert is natuurlijk uh, de, de grondlegger. En uh, ja, een van de eerste pioniers natuurlijk van, van de Nederlandse dartsport. Uh, samen met mij en Roland Scholten, Frensius Hoenselaar, natuurlijk niet te vergeten. Daarna kwam Ko en Vincent allemaal pas. Maar, uh, ja, Bert is eigenlijk uh, ja, van toneel verdwenen, had, had last uh, van, van werpen, darteritis noemen ze dat, kreeg zijn pijl op een gegeven moment niet meer weg. En het is jammer dat hij uh, de tijd die wij nu allemaal meemaken, dat uh, dat aan hem voorbij is gekomen, dat was echt een geweldenaar. Nou is de subtitel van de documentaire van postbode tot darts miljonair. Uh, <laughs> en willen wij toch even weten, ben je inderdaad miljonair geworden? Ja, dat is inmiddels wel gelukt, ja. <laughs> Oké, okay, ja, dat, dat is altijd goed om te horen. En, en, en, laten we hopen dat je nog steeds bent. Um, ik, ja. Ja, ik zou in ieder geval zeggen, uh, geniet toch van, van de vrije dagen. Hopelijk lukt nog een uh, buitenlands tripje. Ja. En uh, we hebben weer ja. van je genoten ook uh, vorige week. Dank je wel. Dank je wel, goed om te horen. Dank je wel, Raymond van Barneveld. Ja, John Appel, um, even nog voor, voor ons. Uh, andere tijden de sport, hoe laat is het vanavond? Uh, vanavond om vijf voor half elf. Op Nederland 1. Op Nederland 1. Dank je wel, John. Graag gedaan. Franklin uit 1967 en respect. Zo meteen, over 10 minuten gaat het weer los op de banen van Karlingen in Groningen. Het NK Sprint, de tweede dag. Met natuurlijk straks de 500 meters bij de vrouwen en mannen. Sebastian Timmerman, goedemiddag. Dag Twan, goedemiddag. Ja, bij de vrouwen, 200ste is het verschil maar op die 500 meter tussen Leenstra ja. en Margot Boer. Gaat het echt het NK tussen die twee of was je toch ja. dat Wust en Oenema nog? Ja, Oenema rijdt gisteren een hele goede duizend meter. Want dat is natuurlijk vooral een 500 meter specialiste. Dus het zou zomaar kunnen dat hij door die 500 meter strakjes weer wat gaat klimmen in het klassement. Staat 31 honderdste achter de eerste plaats. Uh, en Thijsje Oenema staat 700ste achter de derde plaats waar nu Irene Wiesner staat. Maar ja, dan komt die 1000 meter weer. Ik denk inderdaad dat het vooral tussen Leenstra en Boer gaat. Leenstra staat bovenaan, dus 200ste voor Margot Boer. Die heeft natuurlijk de ervaring, uh, werd in het verleden al drie keer Nederlands kampioenen. Weet hoe ze zo'n sprinttunnoor moet rijden. En Leenstra was gisteren ook heel goed op de 500 meter. Dat moet ze eerst nog maar eens zien te herhalen. Uh, en dan heeft ze wel die 1000 meter nog achter de hand. Waarop zij normaal gesproken weer ietsje beter is dan Margot Boer. Dus ja, het kan echt alle kanten op. Het, het gaat zowel bij de vrouwen als de mannen erom wie vandaag uh, de minste fouten uh, maakt. En die gaat uiteindelijk Nederlands kampioen worden. Het gaat natuurlijk ook om meer dan Nederlandse titels, de top 4 ...gaat naar het wereldkampioenschap sprint Over drie weken is dat in Salt Lake City. Nou, dat zijn dus nu bij de vrouwen Leenstra, Wust en Unema. Maar bijvoorbeeld Van Riesse kan daar ook nog bij komen. Het gaat ook nog om World Cup tickets. Dus uh, het gaat nogal ergens om uh, uh, bij de mannen en de vrouwen. En we weten dus inderdaad bij de vrouwen dat Annette Gerritsen eruit is. Van haar zit het seizoen er helemaal op. Gaat het nog een beetje over haar vandaag? Of is dat al uh, de revue gepasseerd gisteren toen, het, toen ze zo matig presteerde? Nou ja, natuurlijk gaat het nog wel een beetje erover. Omdat zij vanmorgen dus bekend heeft gemaakt dat ze niet meer meerijdt. Maar gisteren uh, uh, toen ze heel slecht reed en negende werd op de 500 meter en twaalfde op de kilometer. Dat was vooral ook uh, echt een hele slechte afstand. Toen is dat verhaal toch al wel verteld. Ja, het, het is een, een verloren jaar voor haar... door dat virus wat haar uh, hardnekkig heeft dwarsgezeten... en waardoor ze gewoon uh, de scherpte en de absolute vorm mist. Dan nog even kijken naar het uh, mannentoernooi. Zeven schaatsers binnen de seconde. Ja. Uh, zeven grootheden ook. Uh, wie heeft nou van die zeven, vind jij, uh, het meeste indruk gemaakt? T uh, toch wel Stefan Groothuis eigenlijk. Want die heeft net als uh, uh, Annette Gerritsen uh, deel één van het seizoen gemist... ook door, een vier, door de naweeën van het virus... Ik zag hem vorige week een trainingswedstrijd rijden in Ereveen. Dat was niet goed. Uh, afgelopen week op de woensdag ging het op de 1500 meter al een stukje beter. En als je dan vijfde uh, wordt op de 500 meter en de kilometer wint. en derde staat in het klassement op 1200ste van Michel Mulder en 1100ste van Aijn Otterspeer. dan doet uh, Stefan Groothuis, uh, de regerend wereldkampioen sprint, gewoon weer hartstikke goed mee. Uh, uh, ja, en kijk niet gek op hoor als hij uiteindelijk met de titel er weer vandoor gaat. Groot, of, uh, uh, Otterspeer. Hij heeft vorig seizoen een kans gehad. Natuurlijk shakte hij, zoals de schaatsers dat zeggen, op de laatste afstand. Was hij meer bezig met zijn tegenstander dan met zijn eigen rijden. En vergooide hij de titel. Grootwijs werd hem dus kampioen. Michel Mulder is ook een, een hele gevaarlijke man. Die staat nu bovenaan. Ja, uh, um, bij die mannen Mulder, Otterspeer, Groothuis. Tussen die drie gaat het voorlopig. En Groothuis heeft één groot voordeel ten opzichte van de twee van Beslist. Mulder en Otterspeer. Namelijk dat hij vanmiddag op de duizend meter de laatste binnenbocht heeft. En dat hebben Mulder en Otterspeer niet. En dat soort details kunnen dan net... Een beetje uh, het voordeel geven in zo'n toernooi. Mulder en Ottersperger hebben gisteren al de laatste binnenbocht gehad op de duizend meter. Dat voordeel is vandaag voor Steven Groothuis. Misschien wordt het wel beslist op zo'n detail. Spannend NK-sprint. Het gaat zo meteen allemaal van start in Groningen. Dan gaan wij nog even naar Leiden? De tafeltelers Masters worden daar afgewerkt. Alex Hordijk, zijn ze inmiddels al uh, de klaar met de halve finales bij de vrouwen? Bij de vrouwen zijn ze inderdaad al uh, klaar met de halve finales. Uh, Li Jiao, die het toernooi al uh, vijf keer eerder op haar naam wist te schrijven. Die uh, wist uh, in ieder geval die finale te behalen. Ten koste van Anna Gokarita uh, gebeurde dat uh, overigens in een uh, 4-2 overwinning voor uh, Li Jiao. De andere halve finale bij de dames ging tussen de huidige kampioen van de Masters, Linda Kremers. Zij wist het toernooi vorig jaar op haar naam te schrijven en Britt-Eerland. En Het was uh, Kremers die uh, lange tijd geblesseerd. Het is geweest, eigenlijk sinds twee weken pas weer actief is. Vandaag pas in actie hoefde te komen vanaf de kwartfinales van dit evenement hier in Leiden georganiseerd. En het uh, moest afleggen tegen Brit eerland uh, Zij is uh, Europese jeugdkampioen van 2010, om precies te zijn. Is uh, nog maar 17 jaar, volgende maand wordt ze 18. En ze wist met 4-2 van Linda Kremers te winnen. Dat betekent dus dat uh, een uh, Europese kampioen, tweevoudig Europese kampioen bij de dames jou hebt tegen een Europese jeugdkampioen gaat opnemen straks in de finale van de V4... Bij tafeltennisvereniging Skilla in Leiden waar de masters over 2012 pas worden gehouden. Ook al zitten we net een weekje in, 2013 was het organisatorisch niet uh, ja, te regelen dat het nog uh, in 2012 zou worden afgewerkt. Financiële problemen waren het met name en uiteindelijk begin december is er toch een akkoord gekomen... en een sponsor gevonden om dit evenement dat al sinds 1938 een aantal keren ook al niet is gehouden, maar toch weer door te laten gaan. Vandaar dus dat uh, er nu in het eerste weekend van 2013 gespeeld wordt... Om de Masters van 2012, waar het de afgelopen jaren in Hilversum werd georganiseerd, is nu dus Skilla in Leiden. Met hun nieuwe onderkomen sinds een halfjaartje hier actief. In ieder geval dat het mag gaan organiseren. En straks dus die finale bij de dames tussen Li Jiao en Brit-Eerland. En die zal rond half vier gaan beginnen. Kleine drie jaar geleden And Two in a million. Het einde van het salarisconflict in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie is in zicht. De clubeigenaren en de spelers hebben een voorlopig akkoord bereikt over de inkomstenverdeling. De competitie had vier maanden geleden al moeten beginnen, om maar omdat de partijen er maar niet in slaagden het conflict op te lossen, werd er niet gespeeld. Als beide partijen het voorstel officieel goedkeuren, kan het seizoen alsnog beginnen. Einde van langs de lijn, het eerste uurtje hier op de zondagmiddag. We zijn er weer straks na drie. Tot zo.